Walter, een goedemorgen. Genoten van John Lennon? Altijd. Altijd, hè? Helemaal in kersttijd natuurlijk, ja. Klassieker. Ja, hij deugt ook voor het nieuwe jaar. Ja, absoluut. Vertel, wat gebeurt er ja. allemaal bij de gemeente deze komende week? Nou ja, er is, er is al veel gebeurd, ook gisteravond. We hebben We natuurlijk een raadsvergadering gehad. Uh, ik ben, hebben jullie al aandacht eraan besteed, Gert?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 And those silvery bells Christmas was a friend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 Sorry? Hoe vond je het zingen? Ja, prachtig. Ja. Dank je wel. Ja, ja, dank niet, <laughs> <laughs> Ga ik thuis niet doen, hoor. <laughs> oh, ja. Heb je het toch al gedaan of niet? Geen ontbijtje? <laughs> ontbijt op bed gehad? Nee, zeker. Nee, nee, want ik ben, uh, ik, ben, ik ben natuurlijk vrijdagjarig. Oh, je bent vrijdagjarig. Dat is waar ook. Ja, ja. daar verraad ik het vast. Je krijgt ontbijt op bed met verse uitgepeste sinaasappelsap. <laughs> kijk, kijk. Kijk. <laughs>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 Toch? Met ja. croissantjes. Sorry? Met croissantjes. Met croissant. ja. Dan ook maar gewoon de full monkey, hè? Ja, ja dan toch? ook champagne, hè? En de full oh, oh. zou ik niet... Nou, kijk, gedachten vormen. <laughs> het wordt steeds leuker die dag. <laughs> wordt het toch nog een feest. Hè? Maar we hebben gehoord Precies. dat uh, Gert is niet zo vroeger opstaande Dus uh, rond half elf mag je het verwachten. <laughs> Nou, nee, dan is hij er al lang al uit. Hoor. Nee, echt niet. <kijnt> Jawel, <sindelijk> <I connect via. sindelijk> ja, ja, hij knikt voor je. Ja, hij staat wel vroeg op, maar uh, slow starter. <laughs> <sindelijk> ja, hij moet nog. <sindelijk> ik zeg, zo is het wel weer genoeg. <sindelijk> <Ja>. <sindelijk> Angelique, heel veel plezier en uh, bedankt voor het interview. Graag gedaan. Is er nog Dat iets van de heren die, je die ons wil zeggen? Ger, nog nee, iets? Nee, ik zeg genoeg. Je zegt genoeg. Nog een zingen? Nee hè? We gaan vis nee, horen. Nee, nee, nee dat, dat, dat, dat was goed. Dat was okay. prima. Nou, we gaan naar ja, vis okay, met cliché bijna. luisteren. Doei doei. Dag. Hoi.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 Ja, wat mij toch wel steeds opvalt, dat er toch wel twee nummers in de top 10 staan, hè? Pearl Jam ja. met Black en uh, ja. Metallica met... Uh, Metallica One. Ja. ja. Of, uh, ja, is het goed One, ja, was dat, hè? Nee, until, uh, Nothing Else Matters natuurlijk. Nothing Else de Matters, staat, ja. Ja. ja. One staat ook wel hoog, maar niet in de top 10, hè. Nee. Klopt. Dus ja, Nederland ja, is het is altijd goed, goed meer... elk jaar door, dus. Ja, ja. Nederland is meer uh, heavy metal-minded uh, geworden?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 Oh lachen? Ja, ik had gehoord inderdaad, uh, van in ieder geval een kerstnummer van Ramstein. Ik had ja. daarvoor nog nooit van gehoord, maar... Jingle maar... Bells, en... ja. <laughs> ja, <laughs> moest ik wel lachen. Ik denk, oh, die had ik ook niet gehoord. Nee, nee, dat was. Ja, wel... dus had hij ook wel eens Cooper genoemd met... Uh, was het, uh, de Santa Claus is de Santa coming class, down, inderdaad. Ja. ja, ook wel een leuk nummer inderdaad. Ik ook Sex Pistols, maar dat is geen hardrock natuurlijk. Nee, nee. Nou, ik heb nog wel een, een kerstnummer ook, uh, van uh, Korn bijvoorbeeld, Jingle Bells. <laughs> die is ook wel heel vet. <laughs> ja.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 En tot volgende week woensdag. Succes met het uitzending. Bedankt. Bedankt. Hoi hoi. Hoi. Salutation Sure As the stars Shine above But well, this is Christmas Yes Christmas my dear It's the time of year To be With the one you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 No marching turn from the enemy Oh, I say it's tough I have had enough Can you stop the cavalry? Wish I was da home for Christmas. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love, Mary Bradley. Ja, dit was uh, natuurlijk John and Lewis met Stop the Cavalry, en daarvoor hoorden wij Slate met Merry Christmas. En nu krijgen we de agenda, de agenda ja. van. Ik ben heel benieuwd, Maria. Ja?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 roeien met de riemen die we hebben. En we proberen de, ook de horeca een beetje te, te steunen hier ook. Door af en toe lekker een afhaalmaaltijd te halen. is veel af te halen in Zandvoort, ja hè? Ja, ja. Dus en de viskramen zijn open. Alle viskramen zijn open. Ja. Dat mag. Dus nou, dan kan je lekker een kopje koffie met wat, uh, wat kibbeling of zo halen. Is het nou, casino ik stond, ik stond eigenlijk visen. open? Nee.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 en we moeten gewoon meer bewegen ook. Dus ga lekker uit fietsen, fiets ja. naar de AWD. Ga daar lekker wandelen. En bij de Waterlijnduinen zijn de zwanen weer te zien, hè? Ja. Heel bijzonder. De zwanen? De zwanen zijn ja. neergestreken. de Waterlijnduinen. Nu zie ik het hele jaar door volgens mij. Nee, dit, dit ne? zijn speciaal knobbelzwanen of zo. Ja. Oh, die komen okay. speciaal over, of speciaal, die vliegen <laughs> nu aan. Ja, op het ja, ja. grote meer in de, ja. in de AWD. Ja. Oh, oké. Okay. En wat is de AWD?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 wish you everything you wish yourselves for Christmas. See, spell, Now, this is John Lennon saying, on behalf of the Beatles, have a Christmas very happy Christmas and a good new year. Here again. George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity and wish you very, very Christmas again. and it's everywhere. This so, is the Bingo Star, I'd just like to say, Merry Christmas and a very really happy new year to all listeners. Christmas time is Christmas time is over and your bunny clay is through Happy be bristling to you people all the best from me to you when the beastie brag go mutton to the heather and Little End I'll be strutting out my tether to your arms once back again Buck away